Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. In totaal van dit jaar zijn er minder verkeersboetes uitgedeeld dan in de kwartalen ervoor. Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassibureau blijkt dat er al minder hardrijders zijn bekeurd. In totaal werden in het eerste kwartaal 2,2 miljoen boetes uitgedeeld. voor overtredingen als de hardrijden, rijden, en fout parkeren. In de kwartalen ervoor was dat gemiddeld 2,4 miljoen. De daling heeft onder meer te maken met de acties van de politie. Agenten deelden in maart.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 De politieke partijen zijn al bezig met het kiezen van hun lijsttrekkers... ...ook al is er nog geen verkiezingsdatum. Bij de PvdA kunnen kandidaten zich melden als ze het willen opnemen tegen fractievoorzitter Samson. Als dat gebeurt volgt een verkiezing onder de leden. Bij de VVD heeft het hoofdbestuur Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker. Ook daar kunnen zich nog tegenkandidaten melden. Demissionair premier Rutte moet vanmiddag in een kamerdebat de val van zijn kabinet toelichten. Dat verloor zijn meerderheid toen PVV-leider Wilders zaterdag zijn gedoogsteun... In een van de zaken die vanmiddag aan de orde komen is een verkiezingsdatum. Een kleine meerderheid van de Kamer wil de verkiezingen al eind juni houden, maar andere partijen pleiten voor september. In Koog aan de Zaan is een bestelwagen zwaar beschadigd geraakt door een explosief. De politie gaat uit van een aanslag. Er zijn resten van het explosief gevonden. Toen de bestuurder met de auto wegreed was een enorme knal te horen. De man bleef ongedeerd. De banden en de ruiten van de wagen zijn kapot. Ook andere auto's in de omgeving zijn beschadigd. De bestuurder is door de politie verhoord. Het weer veel bewolking en af en toe een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan een graad of dertien. Dit was het NOS Journaal. de is van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen. 9 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Door die file loopt het ook vast op de A6 richting Muiden. Bij knooppunt Maardenberg 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer en verderop richting Den Haag voor Den Haag 3 kilometer. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag is bij Berkel en Rode Reis de reis dan dicht na een ongeluk. Daardoor loopt het vast op de A20 hoek van Holland Gouda in beide richtingen bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. Na een ongeluk op de A20 richting Gouda bij Nieuwenkerk aan de IJssel, 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven, 4 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort, ook daar 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Zo'n EN dus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 begonnen. Uh, we, hebben nog, we kijken even vooruit naar de Aria C Masters op het circuitpark Zandvoort begin mei. Dus uh, genoeg reden om nog uh, lekker te blijven luisteren naar ZFM op de zondagmiddag. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met Zondag in Kenmerland En straks weer het gedicht van uh, de dag. Dat wordt een mooi gedicht hoor. Ja. romantiek bij Asperges. Je <lacht> moet het allemaal meegemaken bij ZFM Zandvoort. Straks om kwart voor vijf. Nou, deze platen uh, kan ik eigenlijk ook wel voor Mark Rutte draaien. Hier is Incognita and don't you worry about a thing. <laughs> Dat was Paul Enkaart samen met Tom Jans en Suze Leide. Yeah. Dat allemaal op de zondagmiddag bij Zondag in Kennemerland. Laten we weer eens even naar de Eredivisie divisie gaan kijken. Nou, er is heel wat veranderd eh, sinds we hiervoor voor eh, verslag daarvan gedaan hebben, Albertje. Nou, maar het blijft spannend, hè? Jazeker. De wedstrijden die om half drie gestart zijn, bijna ten einde. PSV tegen NRC 0 van 0 tot te, eh, 1 tegen 1, dat moet ik zeggen. PSV, PSV heeft, heeft gescoord. Gescoord, <laughs> jawel. Nog eentje erbij we zijn weer helemaal blij. Uh, AZ tegen VVD.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 Soms ligt het aan de vorm van een hoofd of zit een slijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms. Als ik ineens in vuur en vlam sta, stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik merk dat ik verliefd ben, word ik grenzenloos verlegen en bloed. Kennellands. Je, Je blijft het toch REO Speedwagon En Keep On Loving You Blijft een mooie plaat Ja heerlijk Jij hebt wat autosport nieuws voor ons Ja en we kijken even vooruit naar 4 tot en met 6 mei En dan gaan we naar, heb ik het over het circuitpark Zandvoort Want dan zijn zij de host van de ADAC Masters Weekend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 I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried Oh, then I saw her face, now I'm a believer, not a trait, A doubt in my mind, I'm in love, oh, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried.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 Neem me mee, mee, hier is Treintje Oosterhuis. Zou dat nou weer zijn, hè, Pascal? Dat woord zou dat nou weer zijn? Four letter words. L. O. V. Ja, dat denk ik ook. Kim Bartwoldeje en de uh, Four Letter words. We gaan op naar het gedicht van de dag. Vertel eens even al wat Jan. We hebben gisteren standvloot op zaterdag gedaan. de ja. uh, laatste stond helemaal in het teken van de asperge. Het witte goud. Het witte goud. Ja, nee. Hartstikke leuk. leuk. We hadden zelfs verbinding met Drenthe. Hè? Ja, met een echte teler. Het zijn geen kwekers. Het zijn telers. Dus maar uh, voor een kilootje goede asperges betaal je nu op deze dag ongeveer 13 à 14 euro. Van 13 hè? à 14 euro. Dus de is is leeg bij hem. Zo is het toch. De koelkast is, is, is inderdaad leeg. En dan gaat het we weg. Maar zo ter, halfwege het seizoen, dat gaat toch ongeveer door, door tot juni, dan wordt het natuurlijk wel een stukje goedkoper. Maar de, er zijn ro, relatief weinig asperges, dus de prijs is hoog. Dus het is dus duur. Maar vanaf dinsdag uh, zie je al bij vele restaurants de asperges op de menukaart staan. En wat ook, uh, de ladies van Lady Chef uh, in de uitzending. Ja, die, en die asperges, hadden, en die hadden een, een, een menu met asperges met salm. Dus met zalm Ik ben erg benieuwd. Oké, okay, nou ik hoorde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 Dat was Sasha en If You Believe, tijd voor het gedicht van de dag, de verliefde Asperger. Ik lag met jou in hetzelfde bed.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 werd mijn droom broed verstoord ik bloedde aan mijn kuiten we werden allebei vermoord door zo'n hoevenier van buiten we werden in een kist gelegd en spoedig daarna gewassen mijn rug was krom de jouwe recht jij was dus eerste klasse wat vreet toch van zo'n hovenier om, on om ons zo uiteen te rukken ik heb jou daarna nooit meer gezien want ik lag bij de stukken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 ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt Maar artiesten hebben meestal maar één verzoek Je veux l'amour, je veux l'amour Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik vergaan Je veux l'amour Ik heb een syndicaat, ik heb een agent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 Voel mijn hond Die heel de nacht In de auto op me wacht Ik wil er zelfs Voor de premier Dat heeft er een was in in over John's dat sluit sloot goed aan op het gedicht, hè? De verliefde inderdaad. Nou, we gaan eens even naar de eredivisie kijken. De wedstrijd die vanmiddag gestart is, is om half vijf. Daar hebben we het dan over. Ajax tegen FC Groningen. Tussenstand 0 tegen nul. Zal toch niet gebeuren, Dat is eigenlijk weer een punt gaan scoren, FC Groningen. Bedoel je dat niet? Dat Ajax gelijk gaat spelen. Ajax moet gewoon winnen. Ja, dat lijkt me ook, maar goed. Maar het je zo zien, die Groningen verliezen elke wedstrijd maar de morgen tegen het grote Ajax, zou je straks nog zien dat ze gaan winnen. En gaat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 De zallandse asperge, dat is te een met wit. Zo lekker fijn van smaak, het toppunt van vermaak. De zallandse asperge, dat is een goede zaak. Het is zo goed, goed gestadig, zonder dat te beschadigen. Je ziet de heuvels in het land. Dat is wel wat merkwaardig. En als de tijd gekomen is om ze te gaan oosten, dan moet u niet in Limburg zijn, maar, maar in het schone oosten. Of eigenlijk in Salland. De Sallandse Saland. asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De Sallandse asperge, dat is de het wit. Zo lekker fijn van smaak en toppen van vermaak.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 Koken, u kunt ze zelf zo bakken of een poosje laten stoken. Of natuurlijk lekker in de oven! De Sallandse asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De Sallandse asperge, dat is de een pit. Zo lekker fijn van smaak en toppen van gemaakt. De Sallandse asperge, dat is een goede zaak. Meer ruikt uw glasje wel wat vlees, maar wees gerust, dat hoort zo en raakt u niet ontheem. Asperges zijn zo lekker en ook nog zo gezond. Ze komen hier uit Salen van onze eigen grond. het Salense asperge, zo mooi zo So to the top, step out of the top, down, down, down, down, down, down,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 wanneer vindt dat plaats op de maandagochtend van 8 tot 11 Zandvoort op zaterdag en op dinsdag uh, uh, Zandvoort, nee zondag in Kennemerland. heb je hem weer uh, ook van 8 tot 11 dus kunnen we weer drie uur naar zelf gaan luisteren uh, Rob dus het is bijna 11 uur op dinsdagmorgen. dus <laughs> zo <we> het zou kunnen zeggen <laughs> toch ja, ja. ja. week verder <laughs> ja, fijne week en uh, graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren dag, tot de volgende keer in love bait. I can really you made.